De Britse premier Cameron heeft in Libië gezegd dat kolonel Gaddafi de strijd moet opgeven. Het is voorbij, zei Cameron. Groot-Brittannië zal helpen om Gaddafi op te sporen en de NAVRO-missie in Libië gaat door totdat alle burgers veilig zijn, zei Cameron. Hij is samen met president Sarkozy op bezoek in Tripoli. Sarkozy benadrukte dat Libiërs wraakacties moeten vermijden en moeten streven naar eenheid.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 Bij een brand op een Noors Cruiseschip zijn twee bemanningsleden omgekomen. Drie mensen worden nog vermist. Alle ruim 200 passagiers zijn ongedeerd. De brand brak uit in de machinekamer toen het cruiseschip vlakbij de haven van Olesund voer. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer, vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of zeven. En er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen eerst vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten, kans op wat regen. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blarikum 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 7 kilometer. De A10 West voor de Continental 3. De A13 Den Haag Rotterdam bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A15 Europoort Rotterdam bij het Vaanplein 2. De A20 de ring van Rotterdam naar Gouda bij het Terbrechtseplein 4 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk 2 op de A27 Utrecht-Almere, tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 2 kilometer. De A28 Utrecht-Amersfoort, bij Soesterberg 2 kilometer en bij Leusten nog eens 3. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam, tussen het afrit Brielen en Spijkenisse 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Me come like El Capone When me sing I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 To have fun now Dig out them, dig out them, dig out them me. We're not gonna make you sing I wanna have sex I punch a sex and on the beach Heb ik me vaak gered door al te vluchten voordat ik had ontbeten? Soms werd het even pijnlijk als een meid voorzichtig vroeg. Of ik echt meende wat ik allemaal gezegd had. Alleen als het dan mooi was en ze meek me ook wel lief, zei ik: Je bent en blijft mijn allergrootste schat. Is mijn goed achter doen. En ik verlang er geen seconde naar terug. Ik wil de eerste zijn aan wie jij.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 Is Forget about you and me Free internet.wwb.cfmzantvoort.nl.cfm Internet. is about, there's something.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 Yeah, baby, 'cause you're all. The girl